een Klomp met het NOS-journaal. De ondernemingsrechter van Air France, June. Air France lanceert June om zijn eigen prestaties te verbeteren. KLM doet het al jaren beter dan zijn Franse partner. En volgens de topman van Air France, KLM, is dat een ongezonde situatie. De Fransen zeggen dat June de groei van KLM niet in de weg zit. De budgetmaatschappij gaat de concurrentie aan met maatschappijen uit het Midden-Oosten. De OR van KLM is al langer ontevreden over de Nederlands-Franse luchtvaartcombinatie en wil dat KLM meer ruimte krijgt om alleen te opereren. Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn mogelijk 35 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. De aanslag is opgeëist door de Talib Taliban. Die heeft de afgelopen dagen meerdere aanslagen gepleegd, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Kabul liet de dader een autobom ontploffen in een wijk waar veel politici wonen. Nederlanders brengen veel minder vaak een proteststem uit dan kiezers in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Dat komt dan voren in een internationaal opinieonderzoek naar populisme, schrijft de Volkskrant. In Nederland zei 15% van de ondervraagden een tegenstem uit te brengen uit frustratie over andere partijen. Die tegenstemmen gaan dan vooral naar de Partij voor de Dieren, DENK, 50PLUS en de PVV. Veel bouwbedrijven houden vast aan de bouwvakantie midden in de zomer... ook al willen ouderen en mensen zonder kinderen vaak in een andere periode van het jaar op vakantie. Dat zegt vakbond FNV in een reactie op een steekproef. Daaruit blijkt dat de meeste bouwbedrijven een paar weken dicht gaan, ook al ligt er genoeg werk. Volgens de FNV houden de bouwers vast aan de vaste vakantie midden in de zomer... omdat het makkelijk is voor de planning. Het weer het trekken stevige buien over het land. Vooral in het zuiden kan het nat zijn. Er is ook kans op onweer. Wel is er nu en dan zon bij 18 of 19 graden. Morgen ook enkele buien, maar later droog en geregeld zon bij een graad of 20. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Holka van de ANWB. In de Randstad staan files op de Ring Amsterdam, de A10... tussen Kloopend Koenplein en Schellingenwode, 5 kilometer. En op de A44 Den Haag-Amsterdam zijn technische problemen met de Kaagbrug. Die staat nu open en die wil niet meer dicht. Houdt daar dan ook rekening met vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Across the floor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 Uh, want er zijn inmiddels vele Nederlanders ook onderweg. En 5 over 5 staat de leider in het algemene klassement gepland. En dan zal Froome van start gaan. Maar daarvoor hebben we natuurlijk Bardin, Ouran, Lauda, Arou, Martin en Yates. Dus dat belooft nog wat. Goed, uh, Tour de France. We kijken ook met één oog even naar het British Open. Dat verspeeld wordt in Engeland.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 CFM het op zaterdag. De Pit Reports. En na dat splijtje, wat daarna komt, gaan we weer live staken naar het circuit.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 Stappen in en leven met die keuze. Aldus Lauda. Nou, daar is het laatste woord nog niet over. Nee. Zeg. Hallo, waar de... zijn ze mee bezig? <laughs> Hallo, dat blijft Ja, ja, ja. ja, ja. De teenslipper. Ik vind hem wel leuk gevonden, trouwens. Ja, zo ziet hij er ook uit. Een lekker nieuw, dank hè, is van your Discos. You're the On My Mind. ZFM Race Radio, Pit Report, Report. Ja, en voor de laatste maal vandaag bij Sanford op zaterdag. Schakelen we over naar het circuit Zandvoort. Willem van Dinsen, ja. Uh, hoe zit het daar op dit moment op circuit? Uh, ja, uh, we zijn bezig met de laatste ronde van de uh, ja, TCR Cup. Uh, op de zien we gemeden dingen onder andere de Regen 70-car, met de Fleema 17-car gezien. Moet je daar het meeste graar bij spinnen.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 ...is degene die uh, protest had ingediend tegen de polman uh, Jaap van Lagen... ...die daardoor deze wedstrijd niet mee kon doen. Dat had al die Lange wel van tien uh, mag beginnen vandaag. En het was belangrijk om morgen wordt we eerst in bij de start zodat morgen Nieuws Langeveld van Pool gaat vertrekken. Of mijn vrienden heeft gemaakt met een klagen in Spraak 2. eerder van al vandaag race 1. En morgen gaat hij van Polen precies vertrekken van race 2. Nou, als we dan naar de dag van vandaag kijken, Willem... dan hebben de Nederlanders het best goed gedaan.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 Kan worden in de klassen, want die ontwikkelen door, groeien door. Maar die auto's zijn nog goed om mee te racen en daar hebben ze een aparte klasse voor opgezet. Oké, okay, nou als we naar de Clio van de Sardar kijken, is het veld, is dat een beetje een Europees veld wat, wat daar aan de start verschijnt? Ja, dat zien we toch wel. We zien Nederlanders, Polen, Duitsers, Oostenrijkers, Zwitsers. Dus ja, dat kan je wel Europees gaan noemen.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 Wou ik dat ik net iets pakken, iets vaker, simpelweg gelukkig was? Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken, een zing om de milde geur van de zee. Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken, de zon die doorbrengt.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 Iets vaker, iets vaker, simpelweg, gelukkig Ja, een beetje dat uh, Housam C-gedachte uh, uh, liedje, hè? Je hoorde in eigen huis de single van uh, René Vroger... tezamen met Het Goede Doel. Ja, het is uh, twee overal vijf. Binnenklaar voor, Robert jan Eric? Het dier van de week, we hebben weer een nieuwe. Ja. Luna. Ja, als je een beetje dat is het Luna, maar het is Luna...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 om kwart voor vijf gaan we doen het gedicht van de dag. Single van uh, die rode weer is. Dan hebben we het over uh, Tiffany uit de jaren 80. En I Think We're Alone Now. Barack Jetter is hier. Op die moment hoor je de single van Burak Netan. En dat was inderdaad tijd Tuesday. Nou het is gewoon zittene, hè? Sitten Night, dan hebben we vanavond weer een feestje in het centrum. Want vanaf 8 uur dan barst het een Surprise Muziekfestival los.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 Uh, morgen is de gast bij ons uh, Henny Ruckert. Henny Ruckert, onze collega die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 Tussen 2 en 5, en waarschijnlijk tussen 3 en 5 is Henny Rucker schuift Henny Rukert aan. En gaan we met u uitgebreid terugkijken op de Tour van dit jaar. Terug naar uh, uh, de tussenstand van de tijdrit in Marseille over 22,5 kilometer. Uh, de tussenstand na 124 gefinishte renners nog steeds de Pol Badnar op de eerste plaats met 28 minuten en 15 seconden. En gevolgd door zijn landgenoot uh, Kwiatowski op.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 De tour van Baronka maar Bruna Marsh She gotta shake shake a little something, who right, She have all money. Oh yeah. Shout out to the girls that pay pay rent all time. If you ain't Now let me hear you say you're ready. I'm ready. Oh, yeah. Girl, you better have your hair. re strapped on tight. Cause once we get going, we rolling. We'll cha-cha till the morning. So just say, alright.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 Opzij, opzij, opzij, maar plaats, maar plaats, maar plaats, we hebben ongelooflijke hand. Had je zo gepland, Albert-Jan, dat je net okay. <laughs> <laughs> bouwkend molen op, op, we op tv met uh, zijn tijdrit ja, bezig is. Nee, dat hadden we afgesproken. Ja, oké, okay, ja. <laughs> hij, hij heeft gewoon even gewacht. Je de New Cool Collective samen met uh, Guus Meehuis en dat was uh, Opzij, Opzij, Opzij... opzij. Deze past er weer mooi bij, hè? De Alessi-brothers en. Oh, uh, Lorry. Ja, we hadden juist het uh, gedicht van de dag over uh, Bouken Mollema. Op dit moment uh, gaande met zijn uh, tijdrit in de uh, Tour de France. Uh, wat wilde ik. Er... Ik wilde wat zeggen over Bouken, maar. Oh ja, hij is uh, natuurlijk volgend jaar uh, waarschijnlijk <lacht> geen, uh, geen knechtje meer. Maar dan nee, wordt hij de kopman. Maar het is ook wel gebleken, hè? Het Contador. Uh, in de, de, de, de, de, de, de voorlaatste etappes is hij nog knecht geweest voor Contador. En uh, hoewel die eigenlijk.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 kan ook nog. Ja, en wij nou, zijn er morgen weer precies. tussen twee en 5. Morgen tussen 2 en vijf, Zandvoort op zondag. Hele fijne zaterdagavond. Bedankt voor het luisteren. Zo meteen Fred Heij met Entertainment for You. En wij zijn er dus morgen weer vanaf 2 uh, uur. Met heel veel uh, tournieuws. En uiteraard ook uh, de schakelingen met Circuit Park. Uh, circuit Zandvoort met ja. de, uh, Willem van Densen Ik zeg tot morgen. Stop dag. Doei. Doei. Tijken, really my you made.